Drie uur. Wouter moet met het rws journaal De krijgt de bosbranden ten noorden van San Francisco steeds beter onder controle. Van de 100.000 geëvacueerde bewoners kunnen er 10.000 terug naar huis. Ook wordt er regen verwacht, waardoor het vuur zich minder makkelijk zal verspreiden. Noorden van Californië wordt sinds een week geteisterd door de dodelijkste natuurbranden in de Amerikaanse staat ooit. Ruim 40 mensen zijn omgekomen. Er worden nog zo'n 100 mensen vermist, al kan het zijn dat sommige vermisten dubbel zijn geteld. Er zitten rekenfouten in het onderzoek naar de milieueffecten en de geluidsoverlast door de uitbreiding van Ladystad Airport. Staatssecretaris Dijksma geeft in een brief aan de Tweede Kamer toe dat op sommige plekken toestellen lager vliegen en met meer motorvermogen dan eerder gemeld. Ze laten berekeningen corrigeren, maar denkt dat de aanvliegroutes en de planning niet veranderen. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op twee trainingskampen van IS in Jemen zijn tientallen strijders omgekomen. De IS-strijders werden daar volgens de VS getraind in het gebruik van machinegeweren en raketwerpers. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd met drones. In Jemen woedt sinds een paar jaar een bloedige burgeroorlog. Door de chaotische situatie kunnen terroristen makkelijk hun gang gaan in het land. Zowel IS als Al-Qaeda heeft trainingskampen in Jemen. Bij een fabriek voor verpakkingsmaterialen in Franeker zijn gisteravond twee medewerkers onwel geworden toen er een onbekende stof was vrijgekomen. Ze zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er mogelijk een gevaarlijke stof was vrijgekomen kregen bewoners in een NL-alert het advies binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Dat advies is vannacht ingetrokken omdat de brandweer geen gevaarlijke stoffen heeft aangetroffen bij het bedrijf in Franeker. Het weernocht is helder vannacht, maar door de warme lucht wordt het niet kouder dan een graad of 12. Overdag weer regelmatig wat zon, wel iets frisser dan gisteren. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het RMS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 It takes to get smarter. She sings along. Fonsi! G.Y. Oh, oh, oh no, oh no, oh oh Hey, Go! Si sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamando.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 che yeah. I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 Tell me who's the fairest. Is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 Okay. End. Hold your breath and count to ten. Feel the earth.